Levi van Eck met het NOS-journaal. Verouderde verkeerslichten in ons land blijken makkelijk te hacken. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Een hacker wist van buitenaf de stoplichten te bedienen. Zo kon hij zelf bepalen welk stoplicht wanneer op groen of rood sprong. De hacker wil zo bewijzen dat hierdoor bijvoorbeeld onze infrastructuur kan worden bedreigd. De verwachting is dat in 2030 alle verouderde verkeerslichten zijn vervangen voor nieuwere... Door extra cybersecurity zijn die minder gevoelig voor hacks. Het hacken van verkeerslichten is strafbaar. Volgens de vluchtelingenorganisatie van de VN... zijn er meer dan 200.000 mensen uit Libanon gevlucht naar Syrië... vanwege de Israëlische luchtaanvallen. Het gaat om Libanezen en Syrische vluchtelingen die in Libanon verbleven. Het Israëlische leger heeft de afgelopen dagen... meerdere grensovergangen tussen Libanon en Syrië gebombardeerd... Volgens Israël levert Iran via deze wegen wapens aan Hezbollah. Kort na 1 uur is in Beirut het tweede vliegtuig geland... dat gestrande Nederlanders moet ophalen. De situatie wordt daar steeds gevaarlijker door Israëlische aanvallen. Gisteren kwam een eerste vlucht terug uit Beirut... met 185 mensen aan boord. Naast Nederlanders waren dat ook Belgen, Ieren en Finnen. Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken... meldt dat er ook vandaag Belgen mee terug zullen vliegen. Het aantal meldingen van online antisemitisme is sinds 7 oktober vorig jaar toegenomen. Volgens de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding kwamen er 101 meldingen binnen. In heel 2022 waren dat er 68. Op 7 oktober vorig jaar viel Hamas Israël aan en doodde meer dan 1000 mensen. Honderden mensen werden gegijzeld. Sindsdien zijn er hevige gevechten in onder meer de Gazastrook en Libanon. Een groot deel van de gemelde antisemitische, antisemitische berichten staat op X. Het weer, veel zon, droog en wat stapelwolken bij een graad of 15. Morgen wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af bij een graad of 16. Later neemt de bewolking in het zuidwesten toe en volgt wat regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Een lekkere meezing en een mee eigenlijk, hè? weet je, deze Heerlijk. van uh, Billy Joel en uh, de Piano Man. Welkom terug bij Stantwoord op zaterdag een derde uur alweer. En dat is altijd een heel uh, vol en uh, gezellige uur, uh, ja, Thomas. Maar nou, het wordt denk ik een Frans uurtje. Ja, we gaan naar een Franse <laughs> uurtje, nou zeker. Want we gaan to France. Ja, we gaan uh, zometeen uh, live schakelen naar Dijon. Yeah. Want daar wordt de Dijon Motors Cup gereden, oftewel de ITCC van Rendel. Die zijn er aan het racen vandaag. Dus ik ben benieuwd uh, hoe het met Rendel gaat, überhaupt. want die heb ik ook al even niet meer gesproken. En uh, om half vijf het dier van de week. En uh, om kwart voor vijf hebben we ook nog een dier, hè? Ga ik hem weer maken? Ja, nee, de, doe dat maar niet. Nee, Fred, oh. hij uh, die komt er ja. ook uh, straks nog wel even aan de beurt, uh, Zeker. denk ik zo. Uh, nou ja, in ieder geval, jij hebt het over uh, Toon France. We hebben daar een uh, plaat van, uh, uiteraard van uh, Mike uh, Oldfield. Die kunnen we draaien. Maar we kunnen ook andere Franstalige platen gaan uh, draaien. Heb jij nog een uh, voorkeur? Nou, Rob, jij zit achter de knoppen, dus uh, ja, kies maar. Jij bent niet van de Franse muziek? Nee, niet echt. niet echt. Nou, dan gaan we gaan gewoon een uh, Franse plaat uit, uh, uitkiezen. En we kiezen toch die single uh, waar ik het uh, over had. Uh, Too <lacht> toch wel. Toe France <lacht> van uh, Michael <lacht> nee, lijkt er wel. Nee, het lijkt, het lijkt er helemaal niet op. Maar uh, in ieder geval gaan we zo meteen uh, naar uh, Frankrijk. Dus uh, vandaar ook Toe Frans. Uh, deze van uh, Mike Oldfield. Die is al toepasselijk kwart over vier. Rendel dus vanuit Frankrijk. Ik ben ook zo benieuwd hoe uh, Reynold uh, daarin vaart uh, op dit moment in uh, Frankrijk. Dan moet je gewoon even lekker blijven luisteren. Wat zo dadelijk de pit report van uh, Randall Lawson. Live vanuit uh, Frankrijk. We gaan naar uh, Dijon voor uh, zijn verhaal over de autosport En uh, alle nieuwtjes uh, die bekend zijn. En natuurlijk over de ITCC. Dat is de klasse waarin uh, Reynold heel erg actief is. Maar eerst deze. Ik heb zo mijn best gedaan, Thomas, om twee Franse vaten jongen, te jongen, draaien. Jongen, jongen, jongen. Voordat we aan de Pit Report begonnen, vanuit Frankrijk naar Dijon. Maar ja, wat is die dan? Dijon heeft geen... Uh... Die, die heeft geen, geen mobiel bereik daar nee. waarschijnlijk. Nou, waarschijnlijk niet. Nee, dus helaas even geen Pit Report... We gaan het uh, straks uh, verderop uh, in dit programma zeker nog een keer uh, proberen. Nou, dan gaan we een uh, grote stap maken van uh, Frankrijk, van Dijon. Gaan we naar Den Haag toe? Want dat oh. gebeurt ook wat een en ander op politiek uh, gebied en zo. Oh, oh, Gersthof. Dus, uh, no. Zoiets, ja. Hier is uh, Harry Klokkenstein en uh, Oh, oh, Den Haag. Zo'n lekkere gauw houden. Zo uh, in het de derde uur van Sandport op zaterdag. Goedemiddag. Ik zou best nog wel een keertje net als vroeger in Moerwijk willen wonen. Na het eten een partijtje voetbal in de was dus langs de lente. En in december met de hele buurt op jacht, om kerstbomen te razen. Op aljaarsavond fikjes voor vooral die autobanden de van Ik zou best nog wel een keertje met die haven, naar ADO willen kijken In het zuurderpark de Lange Zee, een warme wocht, als om je heen Lekker kankeren op de Jouw van Burg En die lange van Vianney Want bij elke lage bal dat doopt die ekel Dan sta vast vast overheid Oh, oh, Den Haag Mooie stad Achter de Danny De schilderswerk De lange poten En het plan Oh, oh Den Haag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 Afloop op het raceweg, zijn plan. hare harekje gaan hoppen De dag daarna en kat op dus naar dingen Lekker al pakken in de zon Oh, oh, Den Haag. Mooie stap achter de niet De schilderswerk, De lange poten. En het plan. Oh, oh, Den Haag.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 al wel zo nodig komen. Zo komt die oude waar op de verre dus net vanuit weer meer teruggeeft. Oude Den Haag, mooie stad, achter de Denny De schilders weg, de lange pootie en het leven. Uh oude -oh, Den Haag, ik zal met niemand willen rijden.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 Ja, ja, dat was OO uh, Den Haag. En we gaan uh, meteen over naar de, de nieuwe Armin van Buren. Iets heel anders. You know is uh, Thomas nog steeds op zoek naar uh, renault op althans, naar de verbinding uh, met uh, Dijon daar uh, in Frankrijk. Want daar uh, wordt uh, dit weekend uh, flink uh, gereisd en uh, we hebben het over de eigen cup van uh, uh, renault Lawson, de ITCC, dat zijn uh, de Colmore uh, auto's en uh, de Youngtimers, uh, de jaren 90 auto's. Tot en met 1999, die dan uh, rijden daar uh, op het circuit. De Dijon Motors Cup van 3 tot en met 5 oktober. En, uh, ja, we zouden contact met hem hebben, Thomas. Maar uh, dat gaat uh, denk ik even niet lukken, hè, Zo. Nee, ja, ik probeer het, maar uh, ik krijg ook een keer de voicemail. Ja, dus uh, nou ja, dan uh, laten we het uh, daar even bij. Gaan we kijken, van uh, vanmorgen hebben ze daar al een uh, race gehad... En uh, morgen hebben ze ook nog uh, twee races. Uh, dan, uh, eerst is om half negen voor uh, de vroege vogels. En de tweede race uh, die verreden wordt, uh, dat is uh, uh, om drie uur, uh, smiddags. Kijken we nog even naar, uh, naar de stand, uh, dan uh, zien we dat uh, Anita René op uh, de eerste plek uh, is uh, geëindigd. Okay. Dus uh, dan hebben we het over uh, de, de, de lifetiming daar in Dijon. En uh, ja, normaal gesproken we met Reynold, maar vandaag uh, dus uh, even niets. Nou, uh, las ik uh, allerlei dingen over... Uh, je hebt natuurlijk over uh, uh, Lawson gesproken. Ja. Liam Lawson, die gaat uh, rijden voor uh, Red Bull in de auto van uh, Daniel Ricciardo. Nou hoorde ik uh, van de week het uh, nieuws dat ja. uh, Daniel Ricciardo niet helemaal afgeschreven is bij uh, Red Bull. Okay. Dus uh, sommige dan? mensen denken dat hij al uh, de Formule 1 uitgestuurd uh, is, zeg maar. Dat hij geen mogelijkheid meer heeft maar nou schijnt hij dat hij als een soort uh, visiteplaatje voor uh, Red Bull dan nog uh, mag blijven om okay. uh, presentaties te doen en uh, speciale uh, ja, uh, edities uh, waar getest wordt uh, met een auto en, ja. aan een uh, groot publiek. Okay. Dat mag uh, Daniel Ricciardo dan uh, doen en is tegelijkertijd ook uh, eerste uh, eerst reserverijder voor. Uh, ja, een van de auto's of van het echte Red Bull team of van... De, de Visa RB uh... die, die cup, ja, <laughs> ja. precies. Dus uh, hij is waarschijnlijk nog niet helemaal uh, afgeschreven voor de Formule 1. Uh, wel beter. Dus uh, dat is op zich uh, goed nieuws, want anders zouden we die grote hoog... Ik ben niet uh, uh, hoe hij het gaat doen, uh, Lawson. Ja, ik ook. denk wel goed, hoor. In Zandvoort, toen die eerste race, was het helemaal uh, in ik de heb punten. Het, ik heb er wel vertrouwen in dat uh, Liam dat, dat, dat, uh, uh, dat uh, gaat lukken. Dus... Uh, Denk ik maar in ieder geval, ja, uh, Daniel Ricciardo hoort gewoon bij de Formule 1. En ja. die, die lach, die willen we gewoon allemaal meemaken. En de humor uh, die, die hij uh, brengt, dat is ook goed voor uh, de autosport. Zeker. Want er lopen wat zagarijnen rond uh, daar uh, in het uh, Formule 1 uh, paddock, uh, zeg maar. Mwa. Mwa, er zijn er genoeg hoor. Dus, uh, <laughs> we gaan ze niet allemaal opnoemen, want dan zijn we nog wel even een uurtje bezig. Over een uurtje bezig gesproken, zometeen uh, beest in het uh, Nieuws. We hebben het over het uh, dier van de week. Vandaag hebben we Coco, uh, Coco. in de uh, aanbieding. Coco -mo, daar hebben we ook ja. nog een plaat van trouwens. Heb je, oh, ik wou zeggen, heb je wel een plaatje van Coco? There's maar, a zeg. place called uh, Coco, -mo, Coco Mo, van de Beat Boys. Oh. Nou, dat zegt mij niks. Nee, maar uh, nou, we hebben een andere uitgekozen... die we straks al naar het uh, dier van de week... <laughs> Eerst gaan we nog twee platen draaien. Nou, uh, Strabbling in, uh, die, uh, oh, in oh, oh. die platen ken je natuurlijk. Ja, van, uh, die kennen we. Cyril. Dat is ook weer een remake van een oud nummer. Een remake van een oud nummer. En daar is weer een remake opgekomen. Oh, weer? Ja. Nee. En dat uh, gaat waarschijnlijk wel in hit worden. Dat is samen met Abraham uh, Matteo... Oh, en uh, Esta, en uh, die hebben dus samen met Cyril uh, de single uh, Keigo opgemaakt. En die gaan we nu draaien. Hier is Keigo. Lijkt er helemaal niet op hoor. Klinkt toch net even anders. Plaatje en dan wordt er nog eens een remix van de remix gemaakt eigenlijk oh my, zeg maar, ja zo kunnen we lekker aan de gang blijven, ik vond het wel een leuke plaat, dus vandaar even gedraaid zo dadelijk het dier van de week maar eerst deze verzoekplaat Uh, dit soort uh, zonnige klanken krijg je meteen weer zin in je vakantie. He, hebben we net de zomervakantie gehad? Bijna Rob, ik maar, moet nog een week werken. Ja, maar gelukkig <laughs> komt dan ook weer de herfstvakantie eraan. Hè. Dus, uh, ja, die is, is van uh, eind, uh, eind, eind oktober tot uh, begin november. Ja. 26 oktober ja, is tot uh, maar een weekje geloof ik. Hè? Ja, 26 oktober tot en met 3 november. Oh ja. Dat is voor de regio uh, midden. Dus uh, dan gaan we weer lekker met z'n allen op vakantie. Althans, als je, je baas, uh, als je dat met je baas kan regelen, naar het strand. Naar uh, Spanje, Turkije, oh. naar uh, Krankenaria bijvoorbeeld. Ga jij nog weg, Rob? Nou ja, misschien. Je ja. weet het maar nooit. Oh, dus, uh, spannend. Ja, yeah, we houden het eventjes zo onder de pet, uh, zeg maar. Oh. Uh, zullen we het okay, zo maar zeggen. Oké, okay, oké, okay. oké. Nou ja, het is uh, half vijf geweest. Heb jij nog een leuke dier van de week? Ja, Coco, hè? Coco. We hadden het er al over. Ja. Ja, Coco zit al een aantal weken in het asiel en vindt alles nog heel erg spannend. Ze verstopt zich graag het liefst in haar kasteel. Uh, ze was bij haar eigenares een aanhankelijke kat die graag bij je kwam voor een aai en een knuffel. Ze is niet een echte schootkat, maar is graag bij je in de buurt. Oppakken, dat vindt ze echt niet leuk. Wel houdt Coco ervan om buiten rond te rennen, om de buurt te verkennen en om in de tuin in het zonnetje te liggen. Nou, dat zal die goed bij jou passen, Rob. Een Wie dame, houdt er niet van, hè? Nou ja, precies. Een dame van het goede leven, zullen we maar zeggen. Dat is wel een beetje aan haar te zien ook, want ze is wat romig van vorm... en mag dus best wat afvallen. Haar nieuwe baas mag lekker met haar gaan spelen... en zorgen dat ze niet te veel snack tussendoor. En ze is gewend om bij een persoon te leven. En op dit moment is ze dus nog angstig om te zien... Ja, we weten, ze weet dus niet zeker of ze goed bij kinderen kan... Voor nu zoeken we dus een uh, rustig huishouden voor haar uh, bij mensen met een tuin. Oké, okay, nou die heb ik niet, een tuin. Oh, Heb jij een tuin? Ik heb een tuin. Oh, nou ja, dan is uh, ja, ja, nou, het koken wat voor jou. Ja, dat zou kunnen, ja. Zeker, ja. En af en toe uh, heb je vrij... Ja, toch? Af en toe wel. Ja, ja af en toe heb af je af tijd toe. voor uh, Coco. Ja. Nou ja, leuke uh, dier van de week bij de Kees op straat nummer 5. Hè? Ja, Is, uh, ja, ja. Te zien. Zitten, ja, klopt. Samen met uh, de andere leuke dieren die daar wachten op een uh, baasje. dus uh, Of uh, uh, dan kan je ook een foto zien van uh, Coco op ikzoekbaas.dierenbescherming.nl Oké, okay, nou heel makkelijk. Ik zoek baas.dierenbescherming.nl. Ik ga er bovenaan. Voor als het uh, dieren thuis kennen land aandacht. Nee, je hebt het over coco. Ik heb nog een plaat klaarstaan voor Coco, Jumbo. Oh, ik dacht het al. Dit is uh, Mr. President. Het is zo voorspelbaar ook. Ja, ja en het is zomaar oh. al als je naar ja, het weer kijkt. Ja, ja. De komende dagen wel in ieder geval nog. Zeker. Daarom wordt het weer uh, flink minder.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 To let me show you around while you sip your TG. But no coca, -co loco boom, while I take a pee leaf. When I home, my baby, she say I do it nicer. And I like my chicken, red, right, the lemonade. And that's what you get when you shout, jump jumbo. Now I gotta go, yo, Coco. Put me up, put me down. En doe Thomas uh, welke stem het het, het vol houdt? Ja, ja, ja, ja. Die van jou of die van mij met het kruis. No. Nou, dat is geen zingen meer hoor, wat wij doen. Het is goed dat je het niet hoort op de radio. Uh, Mr. President en Coco Jumbo in de, in de studio uitvoering zullen oh, ja, ja, we maar zeggen. Jeet. Ja, zoiets. <laughs> ja, dat, uh, dat, dat wil je echt niet. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Nou, reno hebben we helaas niet kunnen bereiken. Dus helaas vandaag geen pit report Volgende week zeker uh, weer. En de horen we ook van hem. Maar uiteraard wat er met de winning aan de hand was. We gaan wassen met wax. Heeft van Dat hoor je hier bij ZFM 24 uur per dag, onder meer ook via DAB. Plus, hè. Daar zijn we op te ontvangen. Nieuw kanaal, dus even scannen met je DAB Plus radio. En dan kom je uiteindelijk bij kanaal 9A uit en daar zijn we op te beluisteren in de hele regio Kennemerland en de Eimond. Dus kanaal 9A voor ZFM op DAB. Wax, sorry, right between the ice. En dit is zo'n leuke plaat. Ja. Die kwam in de uh, jaren negentig uit uh, met uh, DJ uh, Ski, René en Caston. En uh, daar hebben ze een nieuwe versie van gemaakt. Nou, dat klinkt uh, heel lekker. En die gaan we nu uh, voor je draaien. Weer even terug in de tijd hoor. Leuk hè van het uh, fresh uh, fruit label kwam het uh, origineel van uh, René en Castel uit 1993. Goedemorgen. Nee, oh. dat is hem niet. Oh, Goedemorgen. Uh, Castel Starveld, heb jij het over hè? Ja. Ja, die is wel heel erg uh, actief ook uh, met radio en ook met uh, radio uh, geweest. Uh. De BNR dus, uh, niet, toch? Alsof? Niet alleen de postcode loterij doet hij, maar uh, nee, hij heeft nog een eigen radiostation. Oh. Dat heet het uh, Stamcafé. Ja. Oh, oh, ja, ja. ja, ja. ja en, uh, en hij is uh, ja, vroeger op uh, radiopiraat ook uh, actief geweest. Oké. Okay. Maar dan ja, hebben we het over Caston uh, Starreveld. Dit is een andere Kaston. Dus in 1993 met valet d'Alarm een uh, hit. Ja, maar wel weer Frans, hè? Op, uh, ja, speciaal voor Rindel. <laughs> Alleen die neemt de telefoon niet op. Ja. Dus uh, waarschijnlijk weet. gewoon geen bereik hoor. Anders had hij uh, echt wel opgenomen. Ja. Nou ja, we wachten nog even op Fred of hij wel komt vandaag. En ondertussen gaan we nog de nieuwe single van de Purple Disco Machine draaien. Hier is All My Life, heet hij. Nou een beetje Deepesh Motor in deze plaat En Just Can't Get It now. Ja volgens mij wel hoor had All My Life, de nieuw, nieuwe single van de Disco Purple Machine We gaan nog een, een paar platen draaien Tot aan het nieuwe CWF van 5 uur We hebben het al over Yves Meerders gehad Terug in de tijd, aankomende maandag Op uh, nummer 1 in de top 1000 hier in Nederland Maar hij heeft inmiddels ook een nieuwe single uit Samen met uh, Emma Heesters En die heet uh, Alleen met jou En die gaan we uiteraard voor je draaien Ben ik echt nog nooit gehad Even schakelen naar studio 2 in Thomas Studio. Heb je nog nieuwtjes binnengekregen via de diverse social-kanalen, bijvoorbeeld? Nee, nee jij wel? Ik, nee, ik ook niet. Nee, het is echt rustig nee, vanavond. Ja, het is heel rustig. Ik, maar misschien dat is ook wel een keer goed, denk ik. Hè? Ja, dat denk ik ook. <laughs> nou ja, hou het alleen op, uh, alleen met jou, de nieuwe single van uh, Yves Beer. Ik ben alleen en, uh, benieuwd of Fred er is. Ik ook. Want het begint nou al laat te worden. Ja, nou uh, Fred, uh, mocht je luisteren, heel snel naar de studio komen. Anders uh, ben je te laat. Hebben de deur al op slot gedraaid voor je. En dat schiet natuurlijk niet op, hè.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 Zo eng op, water, op je net Ik kan het weten, ik ben er zelf eens door gered Ik ga niet zien als ze zachtjes tegen je praat. Ik weet niet of en dat zo'n engelbewaarder op je werd. Nou zat ik nog te twijfelen of ik, ik daar schuif even open zou zetten. Nee, nee, nee, nee, want dat nee, is, is nog, dan ik ben, ben, zie iets tussendoor wat niet is helemaal... Nee, uh, ik ben heel braaf ben geweest, de engelbewaarder hoorde je inderdaad. Marco, schuif maken, want blijft het een uh, gezellige plaats? Om de zaterdagavond in te gaan. blijft er niet om zo'n beetje, ja, zo beetje de zaterdagavond uh, in te gaan. Feestelijk en uh, wel. En dat uh, doen we uiteraard hier uh, bij ZFM. Nou, ik denk dat we non-stop uh, krijgen van uh, Fred. Van Fred. Ja. Zodalig, na vijf uur uh, entertainment voor you. Non-stop dan. En uh, ja, volgende week dus zijn wij er uh, met z'n tweeën Ja, we zijn er weer volgende op, uh, week. Hè? Op zaterdag. Ja. ja. Tussen 2 en 5 uur Zandvoort op zaterdag. Kijk, toch, we dan uh, wat meer in het programma hebben. Want ik vond het toch wel een beetje uh, stillig vandaag. Ja, nou ja we hebben wel lekkere muziek, hè? We hebben het redelijk gevuld, toch? Ja, ja dat ja. zeker. Nou ja, ken je het dingetje nog? Dingetje, Frank, Frank Paardenkoop ja, ja, ja, uit Zandvoort. Ja, ja, dingetje met zijn Amerikaanse auto's. Ja, ja. en het <laughs> dingetje, die heeft natuurlijk ook uh, lekkere muziek uh, gemaakt. Uh, ja. Samen met uh, Ger Loogman heeft hij dat uh, gedaan. En een van die nummers, dat was van uh, Me and Mrs. Jones van uh, Billy Paul. En dan de uitvoering met ik en mevrouw Jansen. Nou, die draaien we tot aan het eind. Tot aan het nieuws van vijf uur. Hier is Dingetje en ik en mevrouw Jansen. Bedankt voor het luisteren en een fijne zaterdagavond. Tot volgende week. Tot volgende week. Kom even tot rust hè, nu. Doei. Doei. Ja jij voor mij een lekker balletje, Joop. Mag ik twee balletjes hier? Zeggen we nou waar het toch over ballen hebben? Ik ga ja, gaan aanbewaren, Joop. Ja, hè. Enige tijd geleden zit ik in mijn fitnessclubje. Ik doe een bodybuilding, hè, dat weet je, zo'n verbredingscursus. Komt er een dame naast me zitten, kop groter dan ik. Zo'n grote blonde toeteraar, je kent het wel. In een motor, hey. wat een motje, echt te gaan. Mevrouw Jansen stelt zich voor. En die jas gaat uit en wat denk je? Twee ballen gehakt, graag. En bij het zien van die verknettering stort ik zo van mijn rug, zeg. Maar ik, ik lach op de grond en ik denk die is voor mij. Maar mevrouw Jansen. En ik moet ik er niks anders hebben die jas. Lekker die ballen gaas, doe maar nog wat twee. Ja toch ook Joop hè? Afijn, zo komt het balletje te rollen. En van het een komt het ander.